Het weer in het zuiden geleidelijk droog. In het noorden nog regen en natte sneeuw. Morgen bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Adelijke verkeersinformatie. De A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... is tussen Bodegraven en Zevenhuizen helemaal afgesloten... na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven beter omrijden... via Alfa aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4.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 Goedenavond, bondscoach Louis van Gaal toverde vandaag weer een debutant uit de Hoge Hoed in zijn selectie voor de WK-kwalificatieduels tegen Estland en Roemenië. Het is de 18-jarige Tony Villena, de zevende Feyenoorder al in de selectie. Hij hoorde het goede nieuws van zijn eigen coach. Ja, ik kwam naar toe en dan gaf me een hand en uh, zei uh, gefeliciteerd. Dus ik keek een beetje raar. Uh, zei, weet je niet met wat? Zei ik, uh, ik zou het niet weten, misschien Nederlandse helft hoor. Zei, ja, je zit erbij. En dat was Ronald Koeman dus. Zometeen de bondscoach van Gaal over zijn selectie. De selectie van Vilena en nog 22 anderen. De Eredivisie wordt week na week spannender. De grote verliezer van de voorbije week is PSV. Een nederlaag in Heerenveen werd gevolgd door onrustige dagen... waarop veel werd gepraat over de coach van volgend seizoen. De trainer nu wil daar niet aan meedoen. Ik ga er niet weer over. beginnen. Er is nou net genoeg over gezegd. Ik kom er niet meer op terug. Ik ben helemaal niet belangrijk. Ik werk voor PSV. En op het einde horen jullie wat er gaat gebeuren. In deze en komen de trainers van alle vierde kampioenskandidaten aan het woord. Volleybalboegbeeld Manon Vlier koos afgelopen zomer voor een nieuw avontuur. na omzwervingen door Italië en Japan was nu het lucratieve Azerbeidzjan aan de beurt. Het werd een bijzondere avontuur, maar Vlier is niet echt gelukkig in Baku... en zal haar contract daar waarschijnlijk niet verlengen. Ik vind het ook belangrijk dat de competitie, de uitdaging... dat, dat vind ik belangrijker dan dat ze met enorme contracten aankomen. zetten. Straks een uitgebreid gesprek met Manon Vlier... en verder praten we u bij over de hockeycompetitie bij de mannen... want daar is vanavond een compleet programma. Tot 11 uur... In NOS Langs de Lijn. En er was één wedstrijd vanavond in de Eredivisie Pek volle tegen Roda JC. De strijd net onder en boven de degradatiestreep. Of beter gezegd de na-competitiestreep, want Pek stond 15e net veilig dus. En Roda stond 16e met één punt minder. Rachna Niemeijer, was het eigenlijk degradatievoetbal of was het beter dan dat? Nee, het was wel beter dan dat. Het was van tevoren ook wel een wedstrijd, de nummers 15 en 16, Pek en Roda. Dat je dacht, ja, daar heb ik echt wel zin in, daar gaat vast wel iets gebeuren... Pech heeft het op eigen veld niet altijd even makkelijk. Roda is toch een ploeg die ook af en toe wel wat pech heeft. Denk aan die vrij gescholde uh, rode kaarten. De penalty die vorige week niet werd gegeven tegen Feyenoord. Anders was het misschien wel 1-1 geweest in Kerkraden. Nee, het was een, een lekkere wedstrijd van twee ploegen die er vol voor gingen. Eigenlijk twee keer Roda. Dat misschien het eerste gedeelte van beide helften in handen had wel. Maar Peck wat zich vervolgens oprichtte aan het einde van de rit. wint Peck zwolle ook met 3-2. Man van de wedstrijd. Afdic. in de 73ste minuut met, uh, met zijn doelpunt. Een doelpunt wat van richting werd veranderd door Danilo. centrumverdediger van, uh, van Rode JC. Een schot van een meter of 16. Malki met de 0-1. Van Hinten met de 1-1. Moktar grove fout van de keeper van Rode JC. Vervolgens uh, Biemans met de 2-2. Heel kort daarop. Allemaal in de eerste helft. Vier doelpunten. En nog maar eentje in de tweede helft. Maar ja, ik denk toch dat je mag concluderen... dat het de positiespel, het voetbal van Pek Zwolle... gewoon heel aantrekkelijk is. En dat mondt ook uit momenteel. De concurrentie moet natuurlijk nog gaan voetballen... en komend weekend of dit weekend. Eh, op een twaalfde plaats staat Pek Zwolle. Daar vinden we de ploeg van Art Langeler terug. Die heeft er heel veel voetbal in gekregen. En dat is echt een prestatie. Je moet het maar doen. Toch een wedstrijd waar veel druk op staat. Het publiek verwacht eigenlijk een overwinning. En dan gaat de bal toch makkelijk van de een naar de ander. Er worden kansen gecreëerd... Natuurlijk is het niet allemaal even goed. De bal wordt ook vaak in de voeten van een tegenstander geschoven. Aannames zijn soms niet helemaal je van het. Maar er zit wel een idee achter. Het ziet er gewoon goed uit. Roda doet het ook helemaal niet slecht. Maar trekt dus wel. Ik denk aan het einde van de rit. Ja, verdient toch wel. Aan het, aan het kortste eind. Een lekkere avond. Veel muziek aan het einde van de rit. Het zal ongetwijfeld te laat gaan worden. Niet voor mij. Want het is hm. stervend scout hier in, uh, in Zwolle. Oké, okay, we horen hier zo nog wel even terug. Met de reacties op deze wedstrijd. 3-2 dus voor Pax Volle. En je zei het al. die staan. Je hebt echt koud, hè? Ja, je hoorde <laughs> mij nog. Uh, ja, het, ja. het gekke is, er staat geen wind. Maar op een gegeven moment dan trekt het in al je poriën en al je gaten. Dus ik uh, ben er klaar mee. Ja, oké, okay, we horen je zo terug. Uh, ik wilde zeggen, PEC staat dus nu inderdaad ver boven... die degradatiesteep op de twaalfde plaats. Maar de verschillen zijn daar klein. Tony Trendade de Vilena, kortweg Tony Vilena, werd op 3 januari 1995 geboren in Masluis. Hij is nu amper 18 jaar oud dus en is vandaag voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Louis van Gaal riep ook Jereméne Lens op, die onlangs door de KNVB nog werd geschorst... na aanleiding van het opstootje na afloop van Feyenoord-PSV. Het leek er in eerste instantie op dat Van Gaal even geen gebruik meer zou maken van de diensten van Lens, want hij nam hem niet op in de voorselectie, maar dus wel in de definitieve selectie. Een bijdrage van Bas Tichelen om maar met de deur in huis te vallen. Het selecteren van Jermaine Lens leverde nogal wat gefronste wenkbrauwen op. Allereerst omdat hij door de KNVB is geschorst... vanwege dat incident dus in de Kuip. En daarom speelt hij dus niet. En daarbij komt de ethische discussie of Lens als voetballer met een voorbeeldfunctie... niet beter eventjes genegeerd zou kunnen worden. Louis van Gaal vindt dus van niet. Nee, nee, want volgens mij is niemand zonder zonde... Er is een uitspraak van. Of jij moet zonder zonde zijn, dan werpen jij de eerste steen. En, en uh, ik denk ook niet dat wij als uh, de terugcommissie of de rechter een, een, een uitspraak doet, de, dat, dat we daarna nog moeten door blijven zudderen. Het is natuurlijk wel zo dat ik, ik hem op zijn gedrag uh, zal aanspreken, maar dat doe ik iedere speler bij het Nederlands elftal. Lens stond overigens niet op de voorlopige lijst... maar kwam in beeld toen Huntelaar geblesseerd raakte. Ook opmerkelijk, maar dan op een positievere manier... is de selectie van Tony Villena, de middenvelder van Feyenoord... 18 jaar jong pas en dit seizoen onder Ronald Koeman definitief doorgebroken. Nou, volgens mij is Vilena een middenvelder en uh, een bepaald soort type middenvelden waar ik uh, van hou en die we niet dubbel hebben. Uh, ik ik uh, rang schik hem in het rijtje van Strootman en, uh, en ik selecteer verschillende type middenvelders voor mijn middenveld en daar heeft het mee te maken. Opnieuw een debutant dus in de Oranje Selectie. De twee andere nieuwelingen die op de voorlopige lijst stonden... Jean-Paul Boetius, ook van Feyenoord en Mike van der Hoorn van FC Utrecht... die zijn niet opgeroepen. Maar op die voorlopige lijst, daar stonden ze niet voor niets. Om een signaal af te geven dat, dat ze al dicht bij het Nederlands Elftal zitten en de, dat, ze, dat ze niet alleen uh, omdat zij in jonge al hebben gespeeld... gevolgd worden, maar ook omdat ik vind dat er een ontwikkeling... in de uh, carrière zit of, of in de kwaliteiten zit van de, dit soort spelers. Nou, daar valt Boetius onder, maar ook Van der Hoorn. Geen Boetius en Van der Hoorn, wel Siem de Jong... die al zo vaak niet werd opgeroepen in weerwil van de verwachting... Bij Ajax is hij middenvelder, maar was dit seizoen bijna fulltime spits. En bij Louis van Gaal is hij dan toch weer aanvaller. Want uh, hij zou voor mij, uh, wanneer wij uh, moeilijkheden ondervinden... om uh, de defensies van Estland en Roemenië uh, uit, uit elkaar te, uh, te spelen... de rol kunnen hebben van, uh, van Breker, zoals dat heet... Want Bas Dost en eventueel Luc de Jong... komen niet in de plannen van de bondscoach voor dit keer. Er was genoeg te melden dus vanuit Zeist. En je zou het bijna vergeten in alle drukte. Maar er vielen nog wel wat dingen op. Wesley Snijder bijvoorbeeld, hij is weer terug. En Bruno Martins Indy, die is er toch gewoon bij. En Adam Maher, die is er nu niet bij... en gaat een keer met Jong Oranje op pad. Nee, saai is het niet met Van Gaal. Over precies een week dan speelt Nederland in Amsterdam tegen Estland. En niemand weet nog wie hij dan in de basis zelf zet. Behalve Van Gaal zelf waarschijnlijk de debutant in de selectie. De Feyenoorder, Tony Vilena. Dus hij hoorde het nieuws vanmiddag zo. We stonden nog op het veld en uh, de trainer gaf aan... Uh, ja, ik kwam naar hem toe en uh, gaf mijn hand. En uh, zei uh, gefeliciteerd. Dus hij keek een beetje raar. Ik uh, zei, je weet je niet met wat? zei, ik, uh, ik zou het niet weten. Misschien Nederland zelf toch? Zij zei, ja, je zit erbij. Ja, hij deed wel wat met me. Ja, dat kan, me, dat kan me wel voorstellen. Want wat gaat er dan allemaal door je heen? Dat is een hele rare vraag. Maar toch zullen je gedachten even niet bij die training geweest zijn. Ja, de training was toch al afgelopen. Dus ik uh, kon wel lekker uh, nagenieten. Ja, ik was heel blij. En ja, ik dacht gelijk aan vroeger. Omdat ik uh, vroeger al... Uh, ja, ik had een search van uh, Patrick Levert Van Nederlands auto. En daar speelde ik altijd uh, beter mee. En ja, nu uh, zit je bij het grote Nederlands auto. Dat is alleen maar mooi. Is er straks een shirtje in het oranje met jouw naam erop? Ja. <laughs> ja, klopt. Heb je al veel reacties? Nee, ik heb nog niet op mijn telefoon gekeken. Dat doe ik wel dadelijk na de luister. Inmiddels heeft hij die waarschijnlijk wel. Tony Villena zei dat tegen Ronald van der Geer. En dan was er dus nog een opvallende naam in de selectie. Want tot nu toe viel hij stevast weer af. De aanvoerder van Ajax, Siem de Jong. Deze keer is hij erbij in de definitieve selectie. Ajax-coach Frank de Boer over de uitverkiezing van de Jong. Ja, compliment aan Siem de Jong natuurlijk, die uh, geduldig is geweest en gewoon uh, zijn ding is blijven doen. En uiteindelijk is beloond uh, voor een uh, selectieplaats. Uh, ja, is hij nou als aanvaller gehaald? Is dat jou te oorlog gekomen? Dat U? zou je aan uh, Louis uh, moeten vragen. Ja, maakt het iets uit? Natuurlijk maakt het niks uit. Uh, Siem ja. heeft laten zien dat hij heel round is en heeft bij ons genoeg in de aanval gestaan. Maar uh, misschien speelt hij wel op 10, dan heeft hij ze allebei middenvelder. En Zit er een soort van, van gerechtigheid in dit? Uh, dat je denkt, nou ja, goed, aanvoerder van Ajax, Ajax kampioen en Ajax doet het in Europa. Nee, maar ik ken Louis heel goed en, <lacht> en die kijkt gewoon uh, heel goed wat hij nodig heeft. En uh, als iemand het verdient, dan, uh, dan uh, selecteert hij hem. En dat heeft hij uh, nu gedaan. Ja, maar is dan, uh, de jong nu dan beter dan een half jaar geleden? Dat hij hem dan nu opgeroepen heeft? Ik denk dat hij beter is, ja. ja nou, dan klopt het dus. Ja. waren nog net de jaren zeventig en Blondie zong Hard of Glass. Volleyballster Manon Vlier houdt wel van een buitenlandse avontuur. Ze speelde al in Italië en in Japan. En op dit moment verdient ze haar geld bij Azaral Baku. Ze waagde een sprong in het diepe in Azerbeidzjan. Sinds vorig jaar is ze daar. En ze deelt haar ervaringen onder meer met mede-international Caroline Wensink. Echt gelukkig is Vlier niet in Azerbeidzjan. Bijtekenen gaat er waarschijnlijk niet van komen.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 Vandaan komen. Maar uh, daar ben ik nu al een stuk rustiger in. En ja, ik laat het allemaal lekker op me afkomen. En dan zie ik wel hoe dat dan weer gaat. Ik wil graag het seizoen uh, goed afronden. En alles eruit halen wat erin zit. Zodat ik ook niet mezelf iets kan verwijten. dat ik al met andere dingen bezig was. Ik wil gewoon graag uh, hier uh, nog uh, wat goed van maken. En uh, kijken wat erin zit. En dan volgend jaar zien we. Maar nou staat uh, Baku eh, wel onbekend dat er gewoon goed betaald wordt. Dus je zult een lekker salaris krijgen. Kan dat jou nog over de streep trekken om hier nog langer te blijven? Uh... Ja, dat uh, maakt niet gelukkig, zeg maar. Ik, ik uh, dit... Uh... Het, ik, ik Volleybal hier, ik bedoel, dat, dat is ook wel logisch. Ik volleybal hier en niet in Italië. Omdat het op dit moment in Italië gewoon echt niet lucratief is. Uh, de financiële crisis is daar natuurlijk ook uh, mega toegeslagen. En, uh, uh, en ja, dat is niet... Uh, het volleybal, het, de competitie is daar ook minder geworden dan dat het was. En het verplaatst zich nu een beetje. Het gaat naar Rusland, uh, Turkije, Azerbeidzjan toch wel. Daar gaan de toppen zijn omdat daar toch wat geld zit. En ja, daardoor is in principe de competitie ook aantrekkelijker. Maar, moet eerlijk zeggen... Ja, dat het niet... Uh, voor, voor ik vind het ook belangrijk dat de competitie, de uitdaging... Dat, dat vind ik belangrijker dan dat ze met enorme contracten aan komen zetten. Ja, maar, en enorme contracten, waar moeten we dan denken? Word jij er miljonair van of uh, nee. grijp ik dan veel te veel? Nee, nee, nee, nee. Echt niet. Nee, het is gewoon op dit moment uh, vergelijkbaar met wat er, uh, ik denk... Uh, ja, ik denk dat er in, op dit moment in Turkije en Istanbul is het, is het, is het meer. Zeg maar. Daar, de competitie is het hoger. Uh, ik denk dat ze meer te investeren hebben. De, de clubs hebben meer geld. Rusland ook. Azerbeidzjan hangt nu een beetje, denk ik, tussenin. tussen Italië en, en Rusland en Turkije. Maar stel je voor, uh, je hebt iemand aan de telefoon en je moet in één zin uitleggen uh, wat je hier beleeft, wat voor land dit is. Hoe zou je ja, dat doen? vind ik heel bizar. Vind ik, dat vind ik heel moeilijk. Ook heel moeilijk om dat uit te leggen. Want de mensen zijn heel anders. Ze benaderen alles. In, al, in alle aspecten benaderen ze, benaderen ze het op een andere manier dan dat wij doen. Um, de contrasten zijn hier enorm, zeg maar, arm en rijk. En ja, ze, ze denken dat ze overal eigenlijk altijd alles vanaf weten... maar ondertussen uh, ja, vind ik ze nog niet zo ervaren in de wereld. Uh, of tenminste gewoon als stad zijn en als, als, als volk, maar ze hebben wel echt uh, de, de aspiratie kun je dat zeggen om, uh, om, om ja, een metropool te worden denk ik over uh, nou, tien jaar vijftien jaar. Dus ja dan, denk ik, dan zijn ze nog wel ver weg. Zou de, de Olympische Spelen hier zou dat een mogelijkheid zijn denk je? Ja met um... met de mogelijkheden die ze hier hebben, met het, het geld wat ze zomaar kunnen investeren, ik heb, ik heb daar geen idee van, hoor, van wat, wat ze daadwerkelijk te, te besteden hebben en hoe dat zit, maar uh, dat ze een songfestival uh, hebben georganiseerd uh, vorig jaar, dat hebben ze natuurlijk ook echt mega complex, hebben ze uit de grond gestampt en uh, alles moest wijken om, om, om haar, uh, hier dat enorme evenement uh, te, te houden. En, ja, ik denk, als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben om iets dergelijks als Olympische Spelen te organiseren... dan, ja, dan, dan gaat alles daarvoor wijken en dan kunnen, ze, dan kunnen ze dat denk ik wel organiseren. Ja, ja daar staat oliegeld toch heel handig voor. Ja, ja, ik denk wel dat ze dat daar wel voor gebruiken dan. Ja, ja want het, en juist het oliegeld maakt het ook dat de contrasten zo groot zijn tussen arm en rijk. Merk je daar in het dagelijks leven iets van? Ja, ik, uh, ik heel veel... Uh, we proberen wel een beetje ook met de bevolking hier af en toe te praten. En ik denk dat er heel veel mensen hier moeten rondkomen van uh, 300 manat Dat is iets van 300 euro per maand. En uh, ja, die hebben niet een minimumloon zoals wij dat in Nederland hebben. En dus je ziet die mensen op straat. Je ziet van die kleine supermarktjes waar mensen dus hun boodschappen moeten doen. En uh, ja, de aardappeltjes moeten tellen om rond te komen iedere maand. Um, maar daarnaast zie je enorme auto's voorbij rijden hier. En uh, prachtige gebouwen. En ja, mensen een, een, een leven leiden zoals, uh, zoals, bijvoorbeeld, zoals je mensen in Dubai ziet, dat, dat, is, dat heb je hier ook. Maar uh, in, in Dubai zie je niet, tenminste, ik, ik uh, ben nu net even geweest, ik kan het een klein beetje vergelijken. Maar ik heb mijn kleine indrukken uh, uh, kunnen opdoen natuurlijk. Maar dat is al wel verder ontwikkeld, dat is meer gelijk. Hier kun je gewoon in een, in een, uh, in een bepaald... Uh, wel de regio van Baku, zijn de stad, dan, dan is het echt alsof je in een metropool rondloopt. Maar uh, ga je vijf minuten met de taxi iets uh, buiten echt het, het, het hart van de, van de stad, dan, heb je, ja, dan loop je in de sloppenwijk van, uh, van een, een, een derde wereldstad. En dat, dat is gewoon heel, dat is echt extreem. Dat zei Manon Vlier tegen Maarten Tip. Een compleet programma is er vanavond in de hoofdklasse hockey bij de mannen, de veertiende speelronde. Tim Steens gaat ons er alles over vertellen. Vanuit Amsterdam, hè, Tim, waar het belangrijk is voor de strijd om de play-offs. Ja, zeker uh, Henry, want uh, ja, Amsterdam staat op dit moment vijfde op de ranglijst. En alleen de eerste vier ploegen die gaan door naar de play-offs. Dus ja, we gaan Amsterdam volgen natuurlijk en ook die andere uh, topploegen. Amsterdam won vanavond met moeite met uh, 3-2 van Lara. Over die wedstrijd praten we straks even met uh, Klaas Vermeulen, speler van uh, Amsterdam. De uitslagen verder. Uh, ja, één verrassing. Uh, Bloemendaal verliest op eigen veld met 1-0 van Pinoquet. Dat is inderdaad uh, verrassend, want Bloemendaal is ook in de race voor die play-offs. Justin Reed Ross van Pinoquet, die scoorde de enige treffer daar in Bloemendaal. Scharweide Kampong werd 4-7, ja, zeven goals van Kampong, waarvan 3 door Roderick Beustof en 3 door Constantin Jonker. Weer terug naar zijn handbreuk. Naast zijn handbreuk die opliep uh, tijdens het zaalhockey. SCAC voordaan. De degradatiestrijd werd 3-1 voor SCAC. Dat betekent dat het onderin heel erg spannend blijft. En dan hebben we nog HGC Rotterdam werd 0-1. En Dan bos Oranje-Zwart 1-2. Die gewonnen dus Rotterdam en Oranje-Zwart. En dan gaan we straks even naar de rangles kijken. Ja, Klaas, even over die wedstrijd van vanavond. Uh, het was koud, maar jullie wonnen gelukkig met uh, 3-2. Had je geen last van die kou uh, vanavond? Uh, nee, ik vond het uh, eigenlijk meevallen. Toen we aankwamen op de club we het hard, was het koud. Maar uh, toen we eenmaal warm waren gelopen, viel het mee, moet ik zeggen. Maar uh, ja, voor, met name voor de wisselspelers is het denk ik heel vervelend, zo'n uh, zo koude avond. Ja, zeker. Het is uh, op de bank een beetje dicht tegen elkaar aankruipen. We hadden wat extra jassen meegenomen en uh, ja, elkaar een beetje warm houden. Maar je merkt het wel als je even eruit bent, inderdaad, dat je wel snel afkoelt. Maar uh, even warm lopen weer erin. Ja, want uh, over die koude spraak, jullie hadden even moeite met warm uh, worden in die wedstrijd. Want jullie kwamen snel met 1-0 lachter. Daarna hebben jullie de zaken weer rechtgezet. Uh, ja, klopt. Uh, zeker. En, uh, die, ja, ik denk dat het goed speelde vanaf het begin. En, uh, zij hebben één uitbraak en een corner en die gaat er gelijk in. Maar toen zijn we doorgegaan doorgaan we mee bezig waren. Kansen creëren en uh, toen vielen ze wel. Dus toen, uh, toen ging het goed. Ja, over kansen gesproken. Uh, negen strafcorners vanavond. Maar goed, de grote afwezigheid is natuurlijk nog steeds uh, Taker Takema. Eerst even over Taka. Hoe gaat het met hem? Ja, goed. Hij traint weer mee. Uh, hij zat vandaag weer op de bank. En uh, dat was de eerste keer uh, sinds de winterstop. Dus uh, hij, uh, hij maakt stapjes en gaat steeds beter. Dus uh, binnenkort hem weer erbij. Ja, dat zou wel uh, misschien zondag kunnen gebeuren. Dat zou zondag zeker kunnen gebeuren, ja. Even weer over jouzelf, Klaas. Uh, ja, de meeste spelers uh, van Nederland hebben in de winter uh, de mooie Euro- of de Indian Hockey League uh, gespeeld. Uh, jij niet. Uh, had je daar niet graag willen spelen? Uh, ja, zeker. Ik denk uh, mooie ervaring en uh, veel uh, positieve verhalen gehoord. Met name natuurlijk van Floris, die uh, hier bij Amsterdam Floris is. Floris Evers, uh, ja. Die, en, uh, die uh, daar geweest is en uh, heeft gewonnen, dus dat is mooi. Maar nee, het past niet helemaal in mijn schema. Ik ben druk met uh, afstuderen en uh, ik had stage gelopen. Ik moest ben begonnen met mijn scriptie. En het was, uh, als ik dat ook nog had moeten doen, dat had gewoon eigenlijk niet gepast. Dus uh, ik hoop een ander jaartje. Ja, want ben zelf zijn jullie al bezig hè? of zijn jullie al begonnen? En dat wordt natuurlijk een heel druk jaar ook weer. Ja, ja woensdag uh, komen we voor het eerst weer bij elkaar. En uh, ja, natuurlijk wordt het een druk jaar. We hebben gelijk na de playoffs offs de AL uh, de uh, World League. Eerst, uh, of tweede ronde, zeg maar, maar voor het eerst dat we daarom meedoen. Dat is gelijk een sluit op het seizoen. En dan gaan we eigenlijk in één keer door tot en met de EK, die in eind augustus is. Dus het wordt weer een druk jaar, ja. Ja, en even nog naar Amsterdam, want jullie staan op dit moment nog steeds vijfde. Elke wedstrijd eigenlijk een finale, want jullie moeten bij de eerste vier komen. Ja, zo is het. We, we, we wisten eigenlijk vanaf november al dat het uh, een soort uh, inhaalrace zou worden. Zoals dat uh, meestal een beetje parallel gaat met de Ajax. Maar uh, het is... Uh, dat wisten we en uh, we hebben nu uh, 9 uit 3 na de winterstop. En uh, we willen daar uh, 12 uit 4 van maken zondag tegen HGC. En uh, wij ho ja, we hoeven eigenlijk niet zoveel tegen elkaar te zeggen. Iedereen voelt het belang en voelt de uh, voelt druk. En we kunnen op dit moment geen steekje laten vallen om, uh, om die play-offs te halen. Dus uh, ja, we gaan er vol voor. En ik moet zeggen, de sfeer is goed. En het spel is ook goed in mijn ogen. We kunnen nog wat finesses uh, verbeteren. Maar uh, het staat weer wat beter dan voor de winter. En dat is in ieder geval een goed teken. Ja, zondag weer spelen tegen AGC. En volgende week ook weer twee wedstrijden, vrijdag en zondag. En dan de kraker tegen Pinoké. Ja, nou ja, precies. Wat dat betreft lijkt het <tie> een beetje op de, op de Nederlandse uh, India League, zeg maar. Vier, <tie> uh, vier wedstrijden in een, uh, in een week. En uh, ja, het is, uh, ja, het is niet anders, maar het is uh, denk ik mooi... En, we hebben nu een AGC, eh, vrijdag inderdaad Pinoquet, de derby hier vrijdagavond. En eh, dan nog Rotterdam als laatste voor, voordat we het EEL weekend hebben. Dus eh, mooie wedstrijden om uit te kijken. Ja, we zullen even, even naar de stand kijken tot slot. Eh, dankjewel Klaas. Eh, want eh, ja, Pinoquet, je zei het al, eh, daar spelen jullie volgende week tegen. die hebben eh, natuurlijk gezorgd dat jullie eh, wat dichterbij komen. Als we even naar de stand kijken, oranje-zwart is nog steeds eh, koploper met 35 punten uit 14 wedstrijden. Tweede is eh, Rotterdam. Derde is nu Kampen geworden met 31 punten. Rotterdam heeft er 34. En dan eh, Bloemen ...met 40 punten en daarachter twee punten eh, Amsterdam. Dus het blijft nog steeds spannend in die top, eh, top van de hoofdklasse. Onderaan eh, op de negende plaats Laren met 13 punten. Tiende is Scharweide met 12 punten. Vordaan is elfde met 7 punten. En SSC deed goede zaken vanavond in die degradatiestrijd tegen Vordaan. Het won en staat nu op één puntje van Vordaan. Het heeft nu zes punten uit 14 wedstrijden. En zo is de hockeycompetitie bovenin ongeveer even spannend ook als de voetbalcompetitie. En daarover gesproken, in de Eredivisie boekte Pex Zwolle vanavond een belangrijke zegen op Roda JC. Het bracht de Zwollenaren de 3-2 overwinning naar de 12e plaats op de ranglijst. Ronald van der Geer praat nu met coach Art Langer en vroeg waar hij het meest trots op is. Nou, die drie punten die, uh, staan wel bovenaan. Uh, nou, ik vind het wel heel knap dat wij. Uh... Volopig hebben in onze speelwijze steeds de intentie hebben gehad om een goal te maken in plaats van te verdedigen. En dat eigenlijk tot het einde hebben volgehouden. En dat is een goed teken. En eigenlijk nooit meer, ja, behalve twee kansen, maar eigenlijk niet in gevaar geweest. De wedstrijd gedicteerd ook in de tweede helft. Ja, maar ik denk groot gedeelte van de eerste helft ook wel. Maar goed, dat was ook, uh, is niet zo lastig, want Roda liet dat ook toe en, en hoopte op een paar momenten. En die waren er natuurlijk ook. Heelke voetbal wordt beslist op die momenten. Ik denk dat wij er meer hebben gehad, dus uit, wij hebben verdiend gewonnen. Maar goed, dat moet je dan eerst wel doen, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Zie je uh, aan het elfte van vanavond terug dat je hier thuis al twee keer uh, een wedstrijd hebt gewonnen? Oftewel dat er, dat er vertrouwen groeit hier in de eigen vesting? Ja, kijk, in vergelijking met de eerste seizoen zelf hebben we nu thuis veel meer resultaten. Maar het spel is niet veel anders, want in de eerste seizoen zelf spelen we ook zo. En houden de tegenstanders ook onder druk. Alleen dan viel de bal de andere kant op. En dat kun je ervaring noemen of vertrouwen. Ja, dat zijn allemaal van die vage termen. Uh, dat maar bij de feiten houden. We hebben er nu drie gemaakt, er zijn maar twee. Dus dat zijn uh, drie big points. En dan hoor je weer, uh, waar is het feestje? Hier is het feestje. En dat wordt zo langzamerhand reëel, hè? Want je maakt reuze als je een overwinning maakt. Ja, nou, dit, juist deze fase. Juist deze fase is het enorm belangrijk om een paar keer resultaat te halen. En uh, tot nu doen we het goed, want uh, we hebben elke keer verliezen, een keer winnen, een keer. Ja, je wint het liefst allemaal, maar dat is niet echt reëel. Dus uh, als we zo af en toe een, een keer een drie punten ertussen hebben, dan gaan we echt de goede kant op. En dingen pakken goed uit. Je moet Chante missen. Van Hintem speelt denk ik een prima wedstrijd. Ja, maar goed, daar wou ik niet zo bang voor. Want dat is een, uh, een zware concurrentie tussen die twee. En uh, Bart heeft vanuit uitstekend gespeeld. En afdits, dat is toch een beetje halen brengen, hè? Nou ah ja, dat is echt een verhaal apart. Want we zaten in de koud, uh, met elkaar te overleggen van... nou, we hem er halen of niet? Toch maar even laten staan. Die ene voorzet, weet je, nog even wachten. Soms moet je er ook een beetje geluk mee hebben, want uh, uiteindelijk schoot hij binnen. Hij groeit vaak in wedstrijden ook, hè? Ja, goed. Nou ja. Laat ik het zo zeggen. Ik vond hem vandaag niet uh, fantastisch. Maar goed, hij staat eigenlijk daar in het veld om één ding te doen. Namelijk goals maken. En uh, bij tijden doet hij dat prima. Wat doen we nou? Naar boven kijken of naar onder? Of sluiten we dat af? Nou ja, ik uh, heb het hele dezoen nog niet naar boven gekeken. Dus dat doen we ook helemaal niet. Voor ons is er maar één primaire doelstelling volgend jaar. Eredivisie voetbal in, uh, in Zwolle. En uh, met dit soort resultaten komt dat uh, gelukkig met de week dichterbij. En gelijk dat hij heeft, want het is nog heel spannend... ook voor Zwolle nog steeds een paar puntjes minder... en je staat alweer in de gevarenzone. De slemiel van deze avond was Matthäus Proes, de doelman van Roda. Hij ging niet vrij uit bij de eerste treffen van Pek... en blunderde bij de tweede. Ronald van der Geer ging daarover in gesprek met de coach van Roda, Ruud Brood. Die vond dat er meer aan de hand was. Ja, je zegt het terecht, Als je dit soort doelpte zo weggeeft... Ja, wij begonnen goed. Het zegt genoeg hoe wij de doelpunten moeten maken. En, en hoe zij ze maken, dat, dat uh, is onherkenbaar. Dat uh, is heel erg slecht. En ja, dat uh, is niet alleen de doelman. Nee, want dat valt op. Maar er gaan natuurlijk fases aan vooraf. Ja, kijk alleen maar naar die 1-1. We gaan met z'n tweeën naar een speler toe en er wordt niks gesproken. Die linksback die kan makkelijk doorlopen en die tweede is eigenlijk aan de andere kant. Dan zijn we niet agressief genoeg en dan, ja, dan gaat hij door de keeper zijn handen. Dus dat zijn wel blunders. Ja, dan moet je overeen zetten en dan kom je nog wel goed terug, uh, spellenvatting. En ik denk, uh, ja, het, het was op en neer. Dus zij hebben ook wel mogelijkheden gehad, wij minder. tweede helft was er zelfs een fase dat je met Guus op links, dat we, als we de rust bewaren, dat je zelfs 3-2 kan maken. Ja, daar waren we ook dichtbij. En ja, dan zie je weer hoe die derde goal gaat. Dat we niet doordekken en dan wordt je aangeraakt. Hè. Ja, dan word je helemaal gek. Ontbreekt bij jullie af en toe ook het vertrouwen om, om te voetballen. Ik vond het ik vond een beetje in fase gaan. Eén moment, dan, dan zag je dat het wel, wel kon. Dat, het ook, dat men ook durfde. En ineens was het ook weer weg. Ja, maar dat heeft ook te maken met hoe je van achteruit opbouwt. En het heeft ook te maken van uh, hoe je dus inderdaad goed inspelt of niet. Welke keuze maakt. En dat vond ik dus uh, eerst zelf te veel door de as. Maar in fases kwamen we er goed uit, kwamen we er goed door. Hadden we ook de rust, hadden zij de moeite. Ja, en dat verwacht je dat je daarin doorgaat. Maar uh, ja, dan zie je weer een aantal spelers toch uh, weer wat terugvallen. Of heel slordig worden. En of dat dan uh, een bepaalde spanning is, dat weet ik niet. Maar ja, ik weet wel dat het zeker niet goed is. Of gebrek aan kwaliteit in deze fase? Nou ja, als je, als je het uh, in, in waar het om gaat de doel te maken... dus het creëren, hebben we zeker de kans gehad. En als je praat over het verdedigen... ja, dat vind ik slecht hoe we dat hebben gedaan. Uh, met name... Uh, uh, centraal. En ook over die zijkanten. Heel lang kun je het, uh, kun je het uitstellen, hè? kun je er vertrouwen in houden. Inmiddels begint het einde te naderen en sta je op een positie... waar het uh, vrouwen en kinderen eerst wordt zo'n beetje. Ja, maar dat besef had er al moeten zijn. En daar hebben we het zeker over gehad voor de wedstrijd al. Het is een belangrijke wedstrijd. En als je dan dus twee keer scoort of je komt hiervoor... dan moet Zwolle wat doen, maar dan mag het niet zo gemakkelijk uh, gelijk maken... En dat, ja, daar ben je wel het meest kwaad over. Want ja, je wordt, zelfs bij 2-2 heb je nog de mogelijkheid. Ja, dat is, uh, daar zullen we het zeker over hebben. Wat neem je mee naar volgende week? Want moet er moet toch ook iets positiefs zijn en hou vast. Ja, die heb je ook. Omdat je, wat je terecht zegt, bij Fase heb je het aardig gedaan. Maar daar koop je niks voor. We hebben verloren en dat komt hard aan. En, ja, als je ziet de goals die we maken, we gaan er goed doorheen. Maar ja, ik vind dat er, er moet meer gevraagd moet worden in deze wedstrijd. En dit was, uh, ja, als je dat vergelijkt met vorige week, is het natuurlijk niet goed. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Landtelijn. Meerdere bekende versies. Dit was er eentje van. Proud Mary van Crudence Clearwater Revival. We gaan uitgebreid vooruitblikken op het voetbalweekend... met de focus op de vier titelkandidaten. Want het wordt met de week spannender in de eredivisie. Er zijn nog acht wedstrijden te gaan. Koploper Ajax heeft één punt voorsprong op PSV en Feyenoord... en drie op Vitesse. We horen in deze voorbeschouwing alle trainers aan het woord. We beginnen met de koploper. Rachna Niemeijer spreekt met Frank de Boer. Frank, als ik je nou zo op de man vraag, wie wordt er kampioen van Nederland? Wat, wat geeft jouw gevoel dan in? Wij. Ja. ja. Is dat op basis van emotie of is dat op basis van feiten? Eh, uh, van emotie. Ja. Gewoon van het gevoel wat ik heb, hoe we op dit moment ervoor staan. Ja. En als je me volgende week vraagt of over twee weken kan dat anders zijn. Maar ik heb op dit moment gewoon een heel goed gevoel op, uh, over wat we aan het doen zijn. Waar baseer je dat dan op? Waar komt dat gevoel Omdat wij denk ik goed in onze vel zitten. Ik denk dat uh, uh, we al een paar uh, maanden vrij stabiel bezig zijn hoe we willen spelen. En dat elke week weer terug laten zien. Uh, soms niet met het gewenste resultaat. Uh, bijvoorbeeld de twee thuiswedstrijden. Maar qua, qua intentie is dat wel goed. En, en dat zet zich gewoon uh, voort eigenlijk tot en met uh, nu toe. En uh, dat hopen we zo lang mogelijk kunnen vol te houden. En dan heb ik er dus alle vertrouwen. En dan denk ik dat we iedereen kunnen verslaan. Wie zie je als de belangrijkste concurrent? Je hebt er zeg maar even drie voor het gemak. Vier ploegen bovenaan. Dan zeg je van nou ja Feyenoord... Staat er dan ook goed voor, gezien de vorm van ja, de laatste nou Ja, we staan op één punt achter ons en uh, zijn gelijk met PSV. Dus ik vind uh, Feyenoord, net zo'n kandidaat als PSV. En uh, Vitesse mag je zeker uh, ook niet onderschatten. Je ziet dat ze misschien niet altijd uh, de beste wedstrijden spelen. Maar wel wat kampioenwaardig is, dat je dat soort wedstrijden wel uiteindelijk uh, wint, zoals tegen SC Twente. Maar als je nou het sentiment, zeg maar wat rond die clubs een beetje lijkt te hangen, meetelt, uh, Feyenoord, jong en fris. En bij PSV, er is toch steeds van alle kanten kritiek op. Kom je dan toch misschien bij Feyenoord als belangrijkste concurrent? Nou kijk, PSV die, die moet kampioen worden. Uh, natuurlijk de investeringen die ze allemaal gedaan hebben. En daarnaast uh, zijn ze zo, en dat hebben ze gedaan omdat ze natuurlijk lang wachten al op een kampioenschap. Dat hebben wij ook gehad na 2004. Iedereen zat er met smart op te wachten. Uh, de, misschien niet voor niks zeg maar dat trainers uiteindelijk zijn gesneuveld omdat die druk natuurlijk uh, hoog was om, om kampioen uh, te worden. Omdat iedereen daar uh, zat op te wachten. Nou, PSV wil ook, uh, of moet kampioen worden eigenlijk dit jaar. Fijn dat het moet niks. Maar ja, die, die zijn nu zo dichtbij. En die zullen die druk natuurlijk uh, ook voelen. En ook uh, terecht die druk voelen. Want uh, ze spelen ook goed. En, uh, en ze zijn er heel dichtbij. Dus ze zijn ook uh, titelkandidaat. En van het goede gevoel bij Frank de Boer en Ajax gaan we naar PSV. Daar is het allerminst rustig. Men doet daar mysterieus over de toekomst van coach Dick Advocaat. Deze week deelde de club mee dat intern iedereen duidelijkheid heeft... maar dat daarover geen mededelingen naar buiten worden gedaan. En dat voedt natuurlijk de geruchten. Het Eindhoven's Dagblad meldde zelfs dat Philip Cocu... na dit seizoen advocaat opvolgt. Uiteraard kreeg advocaat er vanmiddag op de persconferentie veel vragen over. Ook van onze verslaggever Vlado Wojanowski. Is er nou een verband tussen het al dan niet behalen van de landstitel, wel of niet, en jouw eigen toekomst hier? Ja, ik ga er, sorry, ik ga er niet weer over. beginnen. Er is nou net genoeg over gezegd. Ik kom er niet meer op terug. Ik ben helemaal niet belangrijk. Ik werk voor PSV en op het einde horen jullie wat er gaat gebeuren. Sorry. Maar is het juist niet beter om wel de openheid van Zuid nou, te krijgen? Wij, wij, Want... vinden, wij, wij vinden dus dus niet. En wat de pers vindt, is op zich dat toch niet zo belangrijk. Daar hebben jullie nog wat te schrijven ook. En te, en te bepraten. Maar waarom daarna zo druk op wordt gelegd... is voor mij een raadsel, hoor. Maar het is geen Ja, Volgens mij komt het door PSV zelf. Een cryptisch persbericht dat er buiten is gebracht. Nee, Als want je vijf leest, weken geleden heb, vijf geleden heb ik het in alle duidelijkheid verteld. En dan gaat het erop door. Maar de zaakbijnemers tegenwoordig... die spelen ook een rol daarin. Hè? Niet alleen de media, ook de zaakbijnemers. Dus het is niet alleen PSV, laat ik het zo, laat ik het zo zeggen. Er gaan nog spannende acht uh, weken komen eraan. Uh, wat gaat nou de doorslag geven bij jullie en ook bij de andere clubs? Ja, voor ons is hetzelfde als voor de andere We moeten allemaal winnen. En als je niet wint val je af. Maar denk je ook aan zaken als routine versus uh, onbevangenheid? Nou, het enige pro wat, wat wij nu hebben is dat we nu naar een, een groep komen op het einde van het seizoen. Die bij een ieder, waarbij iedereen fit is. We hebben het hele seizoen niet gehad. Dus dat, dat kan een voordeel voor, voor ons zijn. Kijk je naar het programma van de andere clubs? Nee, nee, nee want dat is niet belangrijk uiteindelijk. Ik zie een uh, zeer gemotiveerde dikke advocaat. Uh, is dat nu ook uh, de spanning die gewoon lekker ouderwets naar voren komt? Nou, ik vind wedstrijden altijd het leukste. Kijk, trainen kunnen wel allemaal, maar ik vind de wedstrijd het leukste. Dus, en, en de spanning naar zo'n kampioenschap, ja, dat is, dat is toch geweldig? Dat vind ik ook van die spelers... Dat heb ik zo nog dinsdag verteld over spanning. Ja, wat is nou spanning? Ze kennen die spanning helemaal niet. Want bijna niemand is kampioen geweest in die groep. Dus hoeven we helemaal niet nerveus te zijn. Ze moeten juist met plezier en met overgave spelen. En laten zien dat ze kampioen willen worden. Maar spanning kunnen ze niet weten, want ze hebben het niet meegemaakt. Dus ik begrijp het niet. En jij zegt duidelijk, wij willen en moeten kampioen worden. Dat moet toch iedereen zeggen? Dat vind ik. wel maar. Sorry, ik mag het niet meer zeggen. Maar ik wil nog steeds graag kampioen worden. Er was deze week witte roken in Rome, dus waarom ook ja. niet hier gewoon openheid van zaken geven? Nou, ik denk dat ik altijd open ben geweest, maar dat heeft me niet altijd geholpen. <laughs> dus houden advocaat en PSV de kaken op elkaar over sommige onderwerpen over hun gezamenlijke toekomst, bijvoorbeeld. De derde titelkandidaat is Feyenoord. Met de week wordt Feyenoord serieuzer genomen als kandidaat. Het volgt koploper Ajax op slechts één punt en het heeft zeven spelers bij de Oranje Selectie. Ronald van der Geer sprak met de coach Ronald Koeman. Je hebt wel eens gezegd, uh, ik wil uiteraard bondscoach worden. Je bent bijna bondscoach hè, met zeven spelers. Ja, het is uh, fantastisch hè, voor de club. Ik geloof niet dat er ooit uh, in het verleden uh, bij een Interland zeven fijnorders uh, bij de selectie waren. Maar ja, dat is prachtig, dat, uh, daar doe je het ook voor. Hè. Je, je, buiten dat je graag uh, wedstrijden wil winnen, wil je ook dat spelers zich ontwikkelen. Nou ja, buiten Ruben Schaken en Joris Matthijssen is, uh, is de oudste. Uh, nou, Daryl Janmaat, maar de meesten zijn 20, 21 jaar. Ja, dan, uh, dan uh, doe je heel goed aan ontwikkelingen. Ja, daar zijn we trots op. Wat zijn de zekerheden van dit leven? De onzekerheden? Wie wordt de kampioen, Ronald? Nou ja, uh, het gaat eigenlijk tussen vier clubs. Hè. Er worden over uh, het algemeen maar drie genoemd: uh, PSV, Ajax, Feyenoord. Uh, maar Vitesse ook. Vitesse heeft maar twee punten minder dan wij. Uh, doet net zo goed mee. Uh, wint uh, al hun moeilijke uitwedstrijden tegen de anderen van de top. Uh, haalt minder punten tegen de minderen. Dus ja, als dat zich zo doorzet, dan zal Vitesse uiteindelijk geen kampioen worden. Maar ja, ik vind, uh, ik vind het belangrijker. Uh, we hebben een doelstelling en uh, dat is direct Europees voetbal. En als we zondag van Utrecht winnen, dan, uh, dan zetten we Utrecht op 11 punten. We zetten Twente nog steeds afhankelijk van hun resultaat. blijft misschien op 9 punten dan. Ja, dan, dan kun, je, kun je verder gaan denken. En eerst de eerste stap en dan, uh, dan zien we het wel. Um, Anderen kijken natuurlijk graag, of jullie kijken eigenlijk allemaal naar elkaar. Hè? Um, de, de concurrenten zeggen Feyenoord, dat heeft het makkelijkste programma. Want jullie spelen nou eenmaal nog vijf keer thuis en drie keer uit. Is dat een element dat heel erg belangrijk is? Want de Kuip wordt altijd natuurlijk genoemd als element. Ja, nou ja, dat, dat is ook zo. En dat is prettig. Uh, het is ook zo uh, het feit dat wij uh, vijf keer thuis spelen. Nou ja, we zijn anderhalf jaar al uh, ongeslagen thuis. Het uh, wil niet zeggen dat dat een keer gaat gebeuren, want aan alles komt een eind. Maar het is voor tegenstanders in de Kuip gewoon erg moeilijk. En, uh, dus daarin ben je in het voordeel. Aan de andere kant uh, vind ik het altijd uh, natte vingerwerk in zo'n laatste fase van het seizoen, want dan kun je eigenlijk beter uh, spelen tegen een, uh, een team dat nergens meer speelt dan iemand vanuit het rechter rijtje die nog uh, speelt om niet of één te degraderen of twee in de play-offs en in de na-competitie ja. te komen... om niet te degraderen, want ja, dan staat daar ook druk op de ketel. Uh. Vitesse heeft geen druk, misschien als enige. Want bij jullie is er inmiddels in het omveld, en dan ook wel wat druk... op Singel en, en al dat soort zaken. Alleen Vitesse is verschoond van al dat soort verwachtingen. Is dat een voordeel? Ja, ja. maar ik denk ook dat, uh, dat er bij, bij Vitesse best ook een bepaalde druk is... die uh, ook bij Feyenoord is... Ik denk als je de vier clubs noemt, is denk ik uh, uh, de club met waar het echt moet, uh, is Ajax en PSV. Maar, maar PSV nog meer als Ajax. Omdat natuurlijk PSV al jarenlang uh, die prijs niet gewonnen heeft. En, en de trainer gehaald heeft om dat te doen. Uh, Van Bommel heeft gehaald uh, om dat te doen. Ja, en dat zie je in hun reacties, wat er gebeurt, dat ze, ja, dat ze daar wel mee bezig zijn. En, uh, ja, en, en wie het uiteindelijk gaat worden, ik denk dat het uh, pas echt op de laatste speeldag gaat uh, beslist worden. En, en ik heb dat één keer ooit meegemaakt. En ik had uh, verwacht dat het uh, nooit meer zou gebeuren. Maar het zou best ook dit seizoen weer kunnen gebeuren. Het is alleen fantastisch zo'n ontknoping als je het einde met die schaal staat, hè? anders is er niks aan. <laughs> nee, als je het op dat moment uh, op de laatste speeldag verspeelt, dan, uh, dan is dat enorm teleurstellend. En als je uiteindelijk in die situatie toen, dat ook gebeurde toen het uiteindelijk wel wordt, dan is de blijdschap uh, ja, gigantisch. En daarmee refereerden ze aan seizoen 2006-2007. Op de laatste speeldag konden toen AZ, Ajax en PSV nog kampioen worden. AZ stond er het beste voor, maar Koeman pakte toen met PSV toch nog de titel. De laatste titelkandidaat van dit seizoen, Vitesse uit Arnhem. Ja, het is echt waar, op drie punten van koploper Ajax. Drie jaar geleden, u weet dat vast nog, kwam geldschieter Jordania naar Arnhem en toen kondigde de club al aan dat het in 2013 landskampioen wilde worden. Vitesse werd toen weggehoond, keihard uitgelachen zelfs. En zie daar, het is 2013, het einde van het seizoen nadat, en Vitesse doet nog steeds volop mee om de titel. Dat beseffen ook de coaches van Ajax, PSV en Feyenoord. Angelo Terwiel sprak met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Fred, in jouw opinie, welke club wordt kampioen? En waarom? Um, nou, zoals ik het kan bekijken, um, is voor mij de, de favoriet nummer 1, dat is absoluut PSV. En... Uh, omdat ik vind dat zij uh, de beste selectie hebben. Ze hebben uh, toch wel de meeste ervaring. Vooral in de vorm van uh, van, van bommel. Dat, ze die, dat zijn toch. Aan dat soort uh, spelers, daar kleeft namelijk succes. En ik kan me niet voorstellen dat het dat, uh, dat dat, uh, kleven aan succes bij Mark weg is. Toch staat Ajax bovenaan. Dat klopt. Maar er zijn nog acht wedstrijden te gaan. En ja, dit seizoen is sowieso een heel vreemd seizoen. Omdat namelijk, uh, ik, dacht, ik dacht dat er niet veel clubs zijn die, uh, die een serie neer hebben gezet... van zeven, acht wedstrijden achter elkaar winnen. Dus ongetwijfeld zal een van die clubs een die keer struikelen. en dan, dan gaat het vaak om nou, wie krijg je op welk moment. Wij hebben bijvoorbeeld uh, de afgelopen uh, weekend... krijgen wij Twente, denk ik, denk ik, een team dat wat minder vertrouwen heeft. En die krijg je precies op het juiste moment. En zo dat is vaak, heeft dat ook invloed op... Uh, nou, op de eindranglijst. Zo kan dat ook nog zijn, bijvoorbeeld helemaal aan het eind van de rit... als de prijzen al vergeven zijn, of juist nog niet? Ja, dat kan, want uh, bijvoorbeeld PSV moet de laatste wedstrijd naar, uh, naar Twente. En, uh, ja, als Twente helemaal uit is gespeeld... Ja, of Twente moet nog vechten om plek 4... Uh, plek en, en ze hebben dan wel al die spelers aan dek... Ja, dan, dan wordt dat wel een hele lastige wedstrijd voor ze. Nog acht wedstrijden te spelen? Kun jij ze zo, zo oplepelen van jezelf? Uh, mm, mm, ja, eerst Den Haag. En dan hebben we Zwolle. Uh, ja, veel verder kom ik eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Dus, uh, Je bekijkt het per wedstrijd, hè? Ja, nee, maar dat doe ik ook echt. Want uh, Nee, maar ik, ik kan het echt niet ook noemen. <laughs> Wat wordt de lastigste? Nou, ik, voor ons is denk ik, uh, de lastigste is, is uiteraard ook de eerste wedstrijd. En, uh, als je naar Den Haag moet, dan, uh, dan is dat een team dat uh, uh, en heel aardig kan voetballen. Maar ook optimistisch kan voetballen. Dus een, een, een goed strijdplan hebben. En die zitten nu in een serie van wedstrijden waarbij ze ja, toch het goede gevoel hebben. En, ja, dus dit, wordt, uh, dit wordt wel een hele interessante wedstrijd. Wordt de lastigste misschien Feyenoord uit? Drie wedstrijden voor het einde? Ja, maar dat duurt nog heel lang. Uh, dus kijk, in de periode dat ik bij Twente werkte... Ja, in die periodes was dat niet zo lastig toen. Nu weten we allemaal dat uh, ja, de Kuip dat, dat is iets speciaals is. En uh, dat, dat weten alle teams, en zeker de laatste jaren. En, uh, ik heb dat vorig jaar meegemaakt. Of dat nou uh, de scheidsrechter daar een, een rol in speelt. Uh, in, uh, of uh, het publiek, ja, ik heb... Ja, in Nederland heb je volgens mij is er uh, in Nederland niet zo'n publiek dat het team zo uh, naar een bepaalde level kan duwen en dan kan je zeggen in de reeks van wedstrijden die wij nog uh, moeten gaan is dat uh, niet de makkelijkste laat ik het zo zeggen Morgenavond speelt Vitesse dus tegen Adel Den Haag. Fred Rutte zei het al. PSV speelt morgen thuis tegen RKC. Feyenoord ontvangt zondag FC Utrecht. En koploper Ajax heeft een lastige wedstrijd voor de boeg. Zondag uit bij AZ. Tot 11 uur, LOS langs de lijn. That's Henry Schuld. We get it almost every night when they're new. Toploader met Dancing in the Moonlight. De topper in de eerste divisie vanavond tussen Sparta Rotterdam en MVV Maastricht. De nummer 1 tegen de nummer 2 is gewonnen door de nummer 2 in de stand. Waardoor de stand automatisch een stuk spannender is geworden. Het werd 1-0 voor MVV in Rotterdam. Fortuna Sittard tegen FC Den Bosch eindigde in 0-0. Veendam FC Os werd 2-1. Cambuur-Helmond Sport 2-0, Eindhoven-Dordrecht 1-5. De Graafschap Emmen 4-1 en Almere City tegen Telstar eindigde in 3-1. Sparta heeft nu na 25 wedstrijden 49 punten. MVV staat er nog maar 2 punten onder, ook uit 25. En Volendam is de nummer 3 in de Eerste Divisie... met 45 punten uit 25 gespeeld. Vier puntjes dus onder koploper Sparta. Het is daar nog lang niet beslist. Juri van Gelder heeft zich afgemeld voor de wereldwekenwedstrijden Turnen in Frankrijk dit weekend. Van Gelder raakte bij de training vandaag geblesseerd aan zijn linkerarm. Hij wil geen enkel risico nemen met het oog op de Europese kampioenschappen van volgende maand. Komende week moet duidelijk worden hoe ernstig zijn blessure is. Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft een ongelukkig debuut gemaakt op het circuit van Melbourne. Tijdens de eerste vrije training noteerde hij de slechtste tijd van het deelnemersveld. En in het tweede deel van de training belandde hij zelfs in de grindbak. De snelste op die training was de regerend wereldkampioen Sebastian Vettel. Morgenochtend wordt de kwalificatie verreden van die eerste Grand Prix van dit seizoen. De aanklager in Operación Puerto heeft twee jaar gevangenisstraf geëist... tegen Eufemiano Fuentes, de Spaanse arts die de hoofdverdachte is in deze zaak. Fuentes, die tal van topsporters tot zijn cliënten mocht rekenen... staat terecht wegens het in gevaar brengen van de gezondheid van de sporters. Hij voerde bloedtransfusies uit om hun prestaties te verbeteren. Ook de andere verdachte, onder wie voormalig ploegleider Manolo Saiz... hangt een gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd. Eén verdachte, oudrenner Vicente Belda gaat in de ogen van justitie vrij uit. De rechtbank moet nog wel uitspraak doen. Voor iemand Nadja van RKC Waalwijk is het voetbalseizoen voorbij. Nadja heeft vorig weekend tijdens de competitiewedstrijd... tegen FC Utrecht zijn voorste kruisband in zijn knie afgescheurd. Dat wees nader onderzoek vandaag uit. De Jeugdinternational van Marokko ligt er normaal gesproken... zeker zes maanden uit. En tot zover voor vanavond. Wij zijn morgen terug, vanaf half vijf, dan met het Sportforum. En Robert Meder ontvangt daar onder andere Joop Alberda in. En straks, na het nieuws van 11 uur, met het oog op morgen. Vanavond met Thijs van der Brink. Wat ons betreft, graag tot morgen. Fijne avond nog.